Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een oplossing voor de zorgcrisis lijken in een beslissende fase te komen. De top van de coalitie praat in het torentje van premier Rutte over een uitweg. De regeringspartijen VVD en PvdA zijn het in grote lijnen eens over een aanpassing van de zorgwet van minister Schippers. De hoofdlijnen van de oorspronkelijke wet zouden overeind blijven... en aan sommige eisen van de PvdA zou tegemoet worden gekomen in een bijlage. De vraag is nu of de VVD er genoegen meeneemt... dat de drie dissidente PvdA-senatoren niet de garantie willen geven... dat ze uiteindelijk voor de aangepaste wet stemmen. Banken mogen van de autoriteit Consumenten en Markt onderling bepalen... in welk dorp ze geldautomaten plaatsen. Dat moet leiden tot een betere spreiding van automaten op het platteland. Het ACM gaat akkoord met een proef in Zeeuws-Vlaanderen gedurende vijf jaar... waarin banken afspreken waar een automaat van welke bank komt. Op die manier moeten plattelandsbewoners... altijd binnen een straal van vijf kilometer contant geld kunnen halen. In Nederland zijn 25 van zulke dunbevolkte gebieden... behalve in Zeeuws-Vlaanderen vooral in het oosten en noorden van het land. De jongste Amerikaan die ooit is geëxecuteerd... is 70 jaar na zijn veroordeling vrijgesproken... De donkere jongen George Stinney was 14 jaar oud toen hij in 1944 in South Carolina werd gearresteerd en zou twee blanke meisjes hebben vermoord. De jury, allemaal blanke mannen, veroordeelde hem destijds binnen tien minuten en twee maanden later werd de jongen geëxecuteerd. De zus van George heeft nu gezegd dat zij bij hem was op het moment van de moorden, maar ze was destijds te bang om een verklaring af te leggen. De nieuwe informatie was genoeg om George Stinney alsnog vrij te spreken. Het weer is droog en een graad of 12. Later vanavond en vannacht gaat het weer regenen. Morgen regent het eerst een tijdje. Later op de dag breekt vanuit het noordwesten dan de zon door. Waait een vrij krachtige en aan zee harde zuidwestenwind. Morgenmiddag draaiend naar west. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte, warmte. Kerst. Zie het. Dit is Kerst met CFM met men nu Alternative FM Ja, dit zijn een van die, van die mooie dingen... dat je denkt, van, uh, hij uh, duurt nog uh, 30 seconden... maar dan is hij op een gegeven moment toch uh, weer... op een dusdanige manier afgegeven... Dat, uh, dat, dat, uh, dat ik dus helemaal geen geluid meer heb. Ja, en dan uh, moet je dus kaal een programma gaan openen. Maar het was uh, de, de dame jaartjes van, uh, van baptist en uh, waarom hebben we dat uh, natuurlijk uh, gedraaid? Dat heeft alles te maken dat sinds zes minuten inmiddels nu Series Request 2014 van start is gegaan. En uh, dit hebben zij eigenlijk ook um, uh, gedaan vanwege Series Request. Dus dat, uh, dat heeft er eigenlijk uh, allemaal mee te maken dat uh, dat, dat uh, een onderdeel is van het uh, verhaal... wat uh, de komende week eigenlijk uh, vanaf het, uh, de Grote Markt uh, de lucht in geslingerd wordt. De drie DJ's die dat zijn... dat zijn Koen Zwijnenberg, Gerard Dekdom en Domien Verschuren. Dus die, die zitten dus nu vanaf nu... tot en met de 24 december... opgesloten in dat huis. Nou, uh, dan heb ik dat uh, gezegd. Het uh, is wel heel leuk op, op zo'n avond... Uh, dat je dan uh, ook gewoon een band hebt. En uh, die band die is inmiddels... Uh, bezig om, uh, om de boel op te zetten. Dus dat uh, gaan we zo direct uh, beleven. Dat is uh, de band Raveler. Met uh, Sven en uh, Ramon. Dus wat dat er gaat, gaat het helemaal goed komen. Jongens zijn al bij dezelfde 3FM die ik al in mijn mond heb genomen al geweest. Dus in dat opzicht is het helemaal goed. Maar ze gaan eerst even kijken of het allemaal geluidstechnisch allemaal klopt. Want ja, ik kan wel hier meteen in één keer die schuif open gaan gooien. Maar dan klopt het niet en dan zit Marcus straks met zijn handen in het haar. Dus dat gaan we uh, nog niet doen. Uh, we gaan eerst nog even keurig netjes een, uh, een plaatje draaien. Of tenminste een uh, geluidsbestandje. En dat uh, is uh, de heren denk ik niet helemaal vreemd. Want uh, we hebben de laatste single van Jerusa ook nog hier in uh, de speler zitten. En wat wil nou het geval? Reveler heeft uh, de, van de diensten gebruik, maken, uh, ge gebruik gemaakt. Uh, ze hebben dus van de diensten gebruik gemaakt van uh, diezelfde Jerusa. Uh, de single Sugar Sweet, dat, uh, dat uh, was uh, een tijdje terug, is die, is die uitgebracht. En daar is uh, Jeruza daar ook op, uh, op uh, te horen. En nu schijnt zij uh, bezig te zijn met uh, nieuw materiaal wat in januari dus uh, uit gaat komen. En daar schijnt Marnix Dorrestein weer uh, ene bemoeienissen mee te hebben. En daar komen we straks ook nog op in dit uh, programma. Want we hebben ook materiaal van Marnix uh, hier liggen in... Uh, in de studio en eigenlijk ook uit de speler. De, de speler die de geluidsbestandjes... de lucht inslingert of de kabel in dondert, Zo moet je het maar zien. Nou, dit is dan Shadowland. Alsof ik een tijdje uit hoor, maar het blijft een magisch nummer. En ik blijf zeggen, het zal wel eens... ook één een van de mensen zijn die het geluid van 2015 kan worden. Want ik dicht haar uh, aardig wat kansen toe. Hier is dus Shadowland. In de verte horen we al een beetje de klanken van uh, het duo wat uh, vanavond ook uh, ons uh, gaat helpen met uh, wat live uh, opnames hier bij uh, Alternative FM. Wordt net gelijk meteen gelogen gestraft op hetgeen wat ik net gezegd heb. Ik zei al dat het al begonnen was. Nee, zie ik een paar hoofden van, van een aantal 3FM DJ's die er helemaal niks mee te maken hebben. Dus het, het glazen huis is nog niet helemaal van start. Ik dacht dat ik de horen had gekregen dat ze om acht uur zouden beginnen. Maar wellicht krijg ik straks nog wel het, het verhaal te horen van wanneer ze nou echt dat glazen huis ingaan. Maar goed, het staat ook half in het teken van. Want we hebben ook wat... Ja, mensen en muzikanten hier uit de buurt. Waaronder Isaac Bullock, die ook uh, bij Giel uh, geweest is. En, uh, ja, ik mag ook zeggen, uh, er, zijn nog, er zijn er nog meer hoor. Fabiana Dammers bijvoorbeeld, die, die gaan we straks uh, nog uh, draaien met dat uh, nummer Under Milkwood Wat niet terug te vinden is op haar uh, lang uh, speelplaat. Ja, eigenlijk, ja, lang speelplaat album. Want ik zit toch met die oude klassieke namen in mijn hoofd. En uh, dan natuurlijk hebben we ook nog Jack en Wetterman. Die zouden, uh, als het goed is, ook de komende week ergens op een van die uh, overlooplijnen in Haarlem uh, aan het werk uh, uh, te zien zijn. Uh, zij hebben ook al het een en ander uh, gedaan. En uh, wij uh, gaan uh, nog iets uh, heel fijn iets van ze draaien, zo direct. Um, ik, ik ga gewoon kijken. Dat is alweer van, uh, van een tijdje terug, maar goed, ik ga het gewoon, uh, gewoon uh, doen. Lewedap zo, zo dadelijk erin uh, zetten. En um, wat hebben we dan nog meer uit de, de buurt? Uh, als het goed is, uh, gaan we denk ik ook nog kijken of we nog uh, een, een track van Frank Despurg uh, kunnen draaien. Die vorige week hier geweest is en het een en ander heeft uh, verteld over uh, zijn album. Nu, eigenlijk uh, een van de, de winternummers die ik zelf. Uh, ja, echt een nummer, winternummer vind. Ze komen uit Rotterdam en ze heten Halfway Station. En ze zijn afgelopen. Uh, uh, weekend geweest in Parijs. En dit is uh, The Great Beyond, dat uh, nummer wat eigenlijk al sinds september al circuleert op de diverse uh, ja, videokanalen, maar ook via de sociale media. Het is, uh, is nu, even kijken, bijna tien voor half negen. Gewoon even luisteren. Your freedom taken our way Your body shiny diamond Your heart is strong, as gold Maybe wipe your eyes, you gotta hold So forget it, you you free Lioness, take us Take our arms and teach us To do right, take us Take our arms and teach us Lioness, take us Take our arms and teach us To do right, take us Take our arms and teach us taking out, way, men cut in half, children watching all this, your body's shiny, as diamond, your heart is strong, it's gold, baby wipe your eyes, you got an old soul, forget it, and you free, lioness, take us, take our arms and teach us, to do right, take us, take our arms and teach us, lioness, take us, take our arms and teach us. You made a great escape, so now you are safe 'cause you never came and you never would. You hope the world will take care of your business when Kony is the main infamous. But how the world is taking care of your business when Kanye's around and free? Life has taken us, take our and teach us to do. Ik wil dat ik het zo leuk vind dat morgens zich zo verschrikkelijk de tandjes staat te werken om het allemaal weer werken te krijgen. Ja, dat, uh, daar getuigt uh, toch altijd wel weer de nodige heldenmoed uh, voor, als, uh, als we dan uh, toch uh, lekker bezig zijn. Maar ik denk uh, dat we zo langzamerhand wel uh, in een uh, stadium uh, kunnen gaan komen dat we gaan spelen, geloof ik. Hè? Of waar uh, de broeder? Volgens mij zijn ze nog heel even aan het voorbereiden. Ze zijn ze nog allemaal aan het voorbereiden. Maar goed, uh, het, het, zit er, het zit er allemaal aan te komen denk ik. Uh, ze zijn uh, al eventjes uh, behoorlijk aan het, uh, aan het inzingen. Uh, dat uh, gaan we zo doen, want uh, nu even nog niet. Uh, we geven de jongens ook even alle tijd uh, om zich uh, een beetje helemaal uh, te prepareren... voor, uh, voor het uh, werk wat wij uh, zo direct uh, gaan horen. En natuurlijk hoort daar natuurlijk ook een introductie bij... Want ja, uh, kijk als we meteen gaan spelen. Ik heb even van de week een uitzending teruggehoord. Toen begonnen Bregje Lacour en uh, Michel Ebbe van Graveltown. Die begonnen in één keer zo te spelen. Ja, dan moest ik in één keer zo, uh, nadat ze gespeeld hadden... Nou, uh, ja, stel je nog even lekker voor. Ja, uh, dat, uh, dat, dat had ik even kaal gedaan uh, om die jongens... Uh, hey, om Michel en uh, Brechtje uh, meteen te laten spelen. Heb ik het zelf uh, eventjes. Maar dat is het toch net niet. Ik hoor het natuurlijk liever van de personen zelf... Uh, zoals ze daar uh, nu uh, tegenover me staan. Maar goed, uh, we doen het nog niet. We gaan nog even twee nummers uh, draaien. Uh, ik ga nog één vraagje stellen. Spelen jullie Sugar Sweet vanavond of niet? Wacht even. Ja, wat zeg je? Ja, dat is goed. Die spelen jullie? Ja, natuurlijk. Oké. Okay, nou, gaan die, we het die, doen? Ja, nou, ik, kijk, hij staat namelijk op de playlist. Dus vandaar dat ik, uh, dat ik het vraag. O, dus, nee, dan ga ik hem dus niet draaien. Dus dat is, uh, dat is eventjes... Oh, maar dan, uh, dan spelen we wel een andere. Want dan wil ik liever dat, we, dat jullie de single draaien eigenlijk. Uh, uh, Sugar speed uh, draaien dus. Ja. ja nou oké. Okay, ja, dan, we, dan, dan die, kan je Jerusalem dus... horen. Die hebben we al ja, net gehoord. Maar... Die hebben we net al gehoord, dus, ja, uh, maar maar goed. Het, het is ook onze huidige single, dus dan. Daarom. dan gaan we, dan gaan we gewoon uh, draaien. Maar het, uh, het leek ons leuk om ook in de, uh, om in de, om, om een, misschien. Nou, is goed. Dan gaan, we, dan gaan we hem allebei horen. Dan gaan we de studioversie zoals die uh, eruit is gekomen. En uh, zo dadelijk ook uh, hier uh, de akoestische versie. Dus, uh, want ja, dat lijkt mij leuk. Ja, dat, ja, dat lijkt mij leuk, Sven. Dus uh, ja. we gaan zo direct uh, even met je praten. En uh, datzelfde geldt ook voor Ramon, want uh, die, uh, die, uh, die is ook mee. Dus uh, ja, ze zijn tenslotte met z'n tweeën, want... Dan kom ik helemaal vast en zitten in mijn scenes op Bound. Dus laat ik dat maar niet doen. <laughs> dus, uh, we gaan eventjes weer twee nummers uh, draaien. Dat doen we met uh, ja, één uit de buurt. Dat is uh, Fabiana Dammers. En uh, de ander, dat is natuurlijk de single. Zoals uh, Sven hem al heeft aangekondigd van Reveler zelf. Waarop je een heel klein stukje ook uh, Jerusa uh, kan horen. Maar dit is uh, Under Mulkwood. Zoals we hem kennen. Tijdje terug alweer. Ha night, starfall and dreams pass by, petticoats of a chance, mazes of colors in despair. The sweet, let there be a blinding sun. Shadows dancing across the sand between the seven. Dat was een Raveler, was dat, met het nummer Sugar Sweet en uiteraard daar hebben we dus Jeruzalem op kunnen horen. Aangeschoven aan de andere kant van de tafel is Ramon van Raveler. Ja, dit is de goede microfoon toch? Dat is een goede, ja, want ik hoor je luid en duidelijk. Doet het goed? Ik zal niet te hard praten. Nee, maar goed. Maar goed. De single, want uh, Sugar Sweet uh, is al een hele tijd alweer uit. Hij, sterker nog, um, hij komt ook in het uh, CFM uh, systeem van CFM Zandvoort. Want wij zijn een onderdeel van CFM Zandvoort. Dus, uh, Wat fijn. Goed dus, uh, dus ja, want het is een echte radioplaatje. Dus uh, daar kijk je ook altijd uh, naar. Van, is, hij, is hij goed voor de radio? En dit is inderdaad nou, het is een de echte... Echt een radionummer, dus uh, ja, dan ga je, dan gaat hij drie gaat natuurlijk op. Maar uh, ja, kijk, niemand, uh, de meeste mensen weten niet dat hij al uh, sinds september eigenlijk al uit is, dus uh, ja, dan kunnen we hem, uh, dan kunnen we hem er nu een gooi aangeven en kijken wat hij doet. Precies, Heel um, tof. goed. Uh, nou, wel, welkom dat je er bent. Dat is uh, uh, leuk dat je uh, dat jullie er ook al, alle twee zijn. Uh, want uh, was het druk verkeer? <laughs> uh, nee, we zijn iets te laat weggegaan. Uh. Sven kwam bij mij binnenlopen en er stond muziek aan. En dan uh, de Foo Fighters stonden aan. En dan begon je ineens te praten over uh, het een en ander. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En dan is het ineens tien minuten later. En dan, uh, nou, dan was de speling uh, die we hadden ingecalculeerd was weg. Dus uh, ja, die tien is minuten werkt. De shit, moet weg. Ja. ja ik, ik, ik heb een ja. tijd in, uh, in Haarlem gewoond. Dus ik, ik, ik, ik dacht dat het dichterbij was. Maar het is... Uh... Als je in Haarlem-Zuid bent, dan ben je er dus nog niet. Nee, nee. nee dan, dus moet dan, je nog, nog. dan moet je nog. Ja, precies. Op zich wisten we dat. Maar ik dacht ja. dat het echt nog even vijf minuutjes was. Maar dat was toch even langer. Ja. ja Haarlem-Zuid is uh, nog een uh, goede tien tot vijftien minuten rijden naartoe. Precies. Ja. Uh, nog even over, over, over jullie. Want uh, ik heb uh, ook nog eventjes zitten kijken. Hè, want uh, ja, uh, jullie zijn uh, ook inderdaad, wat ik al zei, bij Giel geweest. Yes. Yeah. Wanneer is dat geweest? Was uh, vorig, vorig jaar. 2013. Ja. Ja, ja september. Hebben wij. Uh, Moet ik ook even hard opdenken hoor. Want we hebben. Ja, je, je hebt een album uitgebracht ook. Ja, he, ja precies. We hebben, ja, dat, dat was dit jaar. Dit jaar? Ook oh, dit jaar, ja. Cold The, Hearts is dat toch? Cold Ancient Star. Ja. Dat was in februari. Ja. Hebben we Hebben gepresenteerd Cold in Paradiso. En ja. als voorloper van de plaat, de eerste single ja. die we hebben uitgebracht was Pulse. Ja. Waar je van ons ook een singeltje van hebt gekregen. Ja. Uh... Ja, die hebben we uitgebracht vorig jaar september. Vorig jaar september. Ja. En was dat ook de aanleiding ja. dat je toen uh, bij uh, Giel had Ja, Toen daar is hij geplucht en dat uh, het hele verhaal... Uh, rondom War Child. Uh, nou ja, was er toen interesse. Zijn we zijn we bij Giel uh, gaan spelen. Dat ja. was heel leuk. Ja, ja want dat, uh, dat doet hij wel. Want uh, afgelopen week... Je hebt uh, gehoord, uh, het nummer van Isaac Bullock, Linus. Ja, ook een Haarlemmer. Dat is een Haarlemmer. Ik ja, uh, ken uh, hem ook. Ja, maar ja. Isaac is een, is een goede gast. Ik, uh, we hebben hem al een lange tijd hebben hem al op de korrel. Dus, uh, en, uh, hij heeft ook meegedaan aan de Rob Agnew-woorden. Dus dat, dat, dat kan ik erbij zeggen. Maar hij is dus afgelopen weken geweest. Dus ja, het zegt ook uh, wel genoeg. Oké. Okay. Ja, uh, uh, uh, ja ik, ik, ik zie beweging achter mij. Maar goed, ik ga gewoon even door met het uh, uh, met gesprek. Sven, uh, Sven komt gewoon even gezellig Sven is hier uh, bij voor de koffie. <laughs> nou, dat is niet helemaal waar. Uh, pak, pak een microfoon. Uh, ik denk dat het, uh, dat het die gaat worden. Ja, dan, uh, dan zal dat waarschijnlijk microfoon. Uh, is, is het microfoon vier? Praat er eens tegen. Test, test. Nee. nee. En nu? Ja, nu is het een twee. Ja, ben ik ja, ja, ja je bent okay. er. Ja, nee, ik, ben, ja, er ik haal het wel een beetje die schuiven door, door de water. Er staat ook een nummertje op. Ja, twee. Dat zag ik, net. Uh, ik had het net uh, met, uh, met uh, Ramon had ik het erover dat jullie vorig jaar bij uh, Giel zijn geweest. Maar ik uh, zie nog meer. Uh, uh, ook nu even nog uh, voor de mensen thuis een, een keukentafelgesprek. En op een gegeven moment kwam de naam Ken Stringfellow. Uh, Sven, dat, ja. uh, dat is ook niet, uh, niet zomaar even iemand. Nee, dat klopt. Ja, maar ja. Hoe zijn jullie daarna aangekomen? Want het is ook wel een heel leuk uh, Ja, dat is wel een, een, een, een leuk verhaal. verhaal ja. Want uh, wij zijn naar Amsterdam afgereisd op een gegeven moment. Ja. Uh, op advies van JB. JB, JB Myers, Myers ja, ja. Ja, ja. Om kennis te maken met Ken. Ja. Toen zijn we naar uh, het KNSM-eiland uh, gereden. En uh, toen hadden we een afspraak in een uh, klein uh, restaurantje. Koffiebarretje. Koffiebar, ja. En volgens mij zat hij er al, dat weet ik niet meer. Of hij kwam binnen? Nee, hij zat er al, geloof ja. ik. In ieder geval, wij hadden wel een fotootje gecheckt, natuurlijk, zoals je dat doet. Van, hoe ziet die meneer eruit? Ja. En uh, toen zat daar een soort, ja, professortje. Professor in de, in de muziek? Ja. ja. Dat had een ja. Hele, ja, heel apart uh, charisma van ja. iemand die... Ja, goed, dat hadden wij nog niet echt eerder meegemaakt. Ja. Dus, uh, we hadden een gesprek met hem en... Hij riep allerlei dingen die voor ons ook heel erg nieuw waren. Mm -hmm. um, ik kan het even niet oprakelen. Nee, mooie, het, ja. mooie zinnen waardoor hij ons overtuigde om met hem te gaan samenwerken. Ja. Wat we eigenlijk al lang besloten hadden natuurlijk. Ja. Maar ja, dat was een kennismakingsgesprek. En toen we echt aan het werk gingen met hem... toen kwamen we erachter dat alles wat hij ja, een maandje daarvoor waarschijnlijk was het, mm -hmm. gezegd had... dat dat dus ook allemaal wel echt uitkwam. Mm -hmm. En dat, uh, ja, dat, dat noemden wij eigenlijk continu een soort van magie plaatsvond. Ja. Dat is, dat is, dat is, dat is ja. vaak zo. Hè? Als, je, als het op een gegeven moment in een gesprek ergens uh, klikt... Dan, komt, dan ontstaat er iets, een soort een moment ja. van, uh, van chemie. Hè, in, uh, ja, dat In de zin ja. van, uh, van, we gaan het doen. En uh, ik denk dat dat ook uh, zo, uh, als ik jou, jouw verhaal op, opmaak... dat dat ook gebeurd is uh, in, dat, in dat opzicht. Ja, dat was de sfeer die, uh, die continu in de lucht uh, hing... Mm -hmm. Van, uh, wij zijn met elkaar hier achter gesloten deuren iets, uh, iets magisch aan het doen. Ja. Ja. En, en dat, dat... is uh, Cold Engine Start. Ik zei Cold uh, Start, maar Cold, uh, cold ah, ja, Engine ja. ja, twee nummers die install. op de plaats staan, die waren we toen aan het opnemen met Ken. Want hm. dat ging in eerste instantie om een, een single en eigenlijk nog een single. Hm. Eigenlijk hadden we gewoon twee nummers die we met hem wilden opnemen. Ja. En, en dat was het moment waarop we, ja, waarop we echt merkten dat het heel goed klikte... Ik heb nog één vraag. Ja. En dan uh, ga ik nog even een, een, een nummer draaien. En dan gaan we aan de andere kant muziek doen. Want daar zitten we tenslotte ook voor. Uh, dat is uh, JB Myers, Want uh, ja, we kennen hem als uh, de opvolger van uh, Waylon van de Common Lennards. Ja. Uh, en hij is natuurlijk ook producer geweest uh, van onder andere De Dijk. Want dat heeft ja. hij ook gedaan. Ja. Hoe zijn jullie daarna gekomen? Is het een uh, uh, goede vriend van jullie? Of? Nou, het is nu... We kunnen het niet een vriend noemen. Dat zou te ver ja, gaan. Maar ja. we hebben wel een goed contact met hem. Mm. We hebben wel ontdekt dat hij uh, ontzettend aardig is. En behulpzaam. Ja. En dat is hij uh, niet alleen naar ons. Maar naar heel veel muzikanten. En dat is denk ik het, uh, het grote goed aan JB. Dat hij, uh, hij, hij leent je zijn spullen uit. Wat natuurlijk al heel aardig is. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Gitaren mag je gerust ophalen ja, ja, ja, ja. in de Wisseloord ja. Studio. Als je ja. ze maar weer netjes een terugbrengt. Ja. Uh, dus ik krijg een sleutel. Jongens, veel plezier. Nou ja, misschien is dat wel een soort uh, ja, speciaal dingetje. Wat wij dan uh, inderdaad, ja, vooral Ramon dan als gitarist. Uh, gitaristen onder elkaar denk ik. Ja. Dat, dat ze elkaar gevonden hebben ja. of zo. Uh, dat, uh, dat is heel erg leuk. Ik heb je bij, uh, ja, nog niet zo goed leren kennen. Maar Ramon wel. Oké, okay. uh, dat is het uh, verhaal J.B. Meijers. Uh, we gaan nog even één uh, nummer draaien... en dan uh, nodig ik jullie graag uit om uh, okay, aan de andere kant van, uh, okay. van, uh, van, uh, van de kant uh, te gaan zitten... bij uh, de microfoons. Uh, we hebben er nog één, want uh, Nexoshape is uh, geweest. We komen ook weer in uh, januari om een uh, album uh, Electric Sky uh, een, een gier uh, te geven... En uh, dit was de opname. Een opname die uh, zij uh, bij ons hebben achtergelaten. Dat nummer dat heet uh, Trees. Trees. Pain is washed away. You will see the tree. See the tree. We'll hold the heart of I'll so kitchen floor, the trust is gone, still you long for more, you will see the trees, we'll hold the hardest rain. En dat waren ze, de heren. Vallen ze eigenlijk in de reden. to Shape was dat 17 januari in Duiker. Gaan zij het uh, tweede album uh, presenteren aan het uh, publiek in Duiker dus. Uh, nu is het uh, tijd voor uh, de andere kant van, uh, van het uh, geluid. Uh, ik zal eerst dus eventjes zo... Het is be, beste echo, geloof ik. Ja, ik zet hem even wat... Maar goed, uh, Ramon en Sven zijn, uh, staan er klaar voor. Um, ja, la, laten we maar gewoon twee nummers doen. Hey, uh, is goed. Ja? Ja. ja? Uh, welke twee nummers worden dat? Gewoon even we beginnen met, uh, met Puls. Puls. En het tweede nummer wordt... Sugar sweet Sugar sweet, Oké, okay. Puls en Sugarsweet. <laughs> dat is een hele goede. Dat is anders. Niet? Ah, dat wordt, wordt, uh, wordt leuk. dat nou, laten... wordt geen setlist dus. Ja, dat maakt niet uit. Dat, dat, dat, Set dat, setlist, dat, dat setlist. zijn wij ook. Lekker informeel. Uh, gewoon <laughs> spelen, huppatee. Hoppata. Oké. Okay. Oké. Okay. Show everything They reflect me Like a mirror I'm staring in I hear who is Giving your news away By the shaking and cracking Of the words you say Four on the floor Passing to the beat of this song Are you strong enough to hold on Four on the floor Just like a heartbeat. Refugee, you've come this far. Don't give up now, so close to the shore. You've been running through days and through nights, crossing borders to stay alive. This song Are you strong Enough to hold on for on the floor Like the Heartbeat of the drums Pumping your blood When did your Heart start beating When did it start When did it start The floor, pulsing to the beat of this song. Are you strong enough to hold on? For on the floor, like the hot. Dat moeten we altijd even doen tot, tot de laatste... Dankjewel, dankjewel. Ja, ja, ja. En uh, dan is het uh, inderdaad uh, Sugar Sweet. Maar nu zonder Jeruzalem. Maar misschien is ze in gedachten... Uh, zwijft ze gewoon uh, hier ergens rond... en uh, zal ze even goed nog een, uh, een klein deel... Uh, een stempel drukken op, uh, op het nummer. Maar pff, het gaat heel anders klinken uh, met uh, alleen deze twee heren. Dus hier is die Sugar Sweet... Heel even zelfstellig. Ja. Nou ja, goed. Dat mag. zo uh, kunnen we dan nog eventjes... Uh, even kijken. Het is uh, tien voor negen inmiddels uh, geworden. Uh, het glazen huis is nog niet begonnen. Had ik uh, net eventjes met een vluchtig oog uh, uh, bekeken. Dus voor de mensen die zitten te, te luisteren. Je hebt nog helemaal niks gemist. Wel al uh, een uh, live nummer van uh, Reveler. Ja, dat, dat is dan heel erg jammer. Maar goed, uh, ze zijn zover om Sugar Sweet uh, te spelen. Ik euh, zou zeggen aandacht voor Reveler. Oh uh -huh. We hebben nou een derde ook nog uh, die meedoet. Dat <lacht> is dus, uh, Martijn. Um, nou heren, dank jullie wel voor uh, even dit, uh, dit blokje van twee. Straks uh, in het uh, volgende uur gaan we er nog een paar uh, laten horen hier uh, bij Alternative FM. Uh, maar goed, uh, inmiddels uh, heb ik ook nog even wat anders uh, te melden. Want een van de grondleggers van de Alternatieve Radio hier bij van Zandvoort... is uh, um, kunstenares Marjan Rebel... Wat is er nou het geval? Uh, tijdens uh, de actie 24 uur vinyl voor Serious Request... bij uh, Café Laurel en is er een exclusief kunstwerk gerealiseerd. Een motorkap die is beschilderd met platenhoezen. Jawel. Uh, dat is dan ook meteen de reden waarom ik uh, het bericht... Uh, wat Rob Harms uh, net uh, bij, uh, bij CFM Zandwoord heeft uh, geplaatst overneem. Dus Rob, als je zit te luisteren, vriend... dan wordt het uh, gelijk meteen onder de bezielende leiding van uh, dit uh, programma... meteen uh, de lucht ingeslingerd... Uh, naast uh, het uh, verhaal uh, van uh, Marjan is er ook een aantal bedrijven hier in Zandvoort uh, actief voor uh, de motorkap. En de stijlvaste uh, laglaag die uh, dat die uh, heeft aangebracht. Zodat het uh, er nu gewoon heel mooi uitziet. Uh, meer uh, is het, uh, dat bot kunt u kenbaar maken of kunnen jullie kenbaar maken. Door een mail te sturen naar de mensen die dat 24 uur uh, verhaal heeft uh, uh, georganiseerd. Info bij uh, apestadionlauralandharnie.nl maar ja, het zou zomaar dat uh, die motorkap onder uh, de, de handen van uh, Laurel en Hardy wordt weggetrokken door de grote jongens van 3FM. Want ja, als ze uh, horen dat er platenhoesen uh, en weet ik allemaal wat uh, uh, uh, in het geding is. Dan zou het zomaar kunnen zijn, oh, dat kunnen we wel gebruiken voor Veiling TV. Ja, dan, uh, dan ben je weg natuurlijk. Maar goed, uh, het uh, zou zomaar kunnen. Uh, ik, uh, ik heb het uh, nu bij deze gewoon gedeeld. Ook met, uh, met het idee van, uh, dat, uh, dat ze dus uh, nu uh, gewoon uh, terecht uh, kunnen bij uh, Laurel en Hardy. Het uh, openingspot is 300 euro. Dus wie zal, uh, wie, wie, wie meer, die mag het uh, nu gewoon, uh, gewoon uh, zeggen wat, uh, wat dat er gaat. We hebben er nog één. En uh, dat is uh, dit uh, geworden van uh, Yellowgrass. En dat uh, nummer dat heet uh, Follow. En dat is van het uh, laatste album wat ze hebben uh, gemaakt. Uh, ja, wat is uitgebracht in september, oktober zo'n beetje. Toen kwam dat album uit. Luister zelf. Tot aan het nieuws van 9 uur. Even though Ja, dan Wens jullie allemaal fijne dag.